Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Hoho! Freddy Fontijn met het NOS Journaal. Door de vrijheid van godsdienst is het lastig om islamitische lectuur... met radicale ideeën te verbieden in de gevangenis. Dat zeggen deskundigen tegen de NOS. De Telegraaf werd erover getipt dat jihadisten die zitten opgesloten op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught... via de bibliotheek boeken kunnen bestellen van radicale moslims. De PVV wil opheldering over de verspreiding van die literatuur in de gevangenis. Op het station van Rozendaal lekt Asseton uit een goederentrein die daar stilstaat. Uit voorzorg is het treinverkeer van en naar Rozendaal stilgelegd. Het is nog niet duidelijk hoe groot het lek is. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt dat de situatie onder controle is. Deze jaarwisseling hebben zich 396 mensen met vuurwerkletsel gemeld... bij de spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis. Het zijn er 38 minder dan vorig jaar, dat is een afname van zo'n 9 procent. Zes jaar geleden waren er trouwens nog twee keer zoveel vuurwerkslachtoffers. Ruim een, een kwart van de slachtoffers nu had letsel aan de ogen. Bij tenminste twaalf patiënten werden amputaties uitgevoerd van vingers. Drie kwart van die slachtoffers was jonger dan 25 jaar. Bijna de helft van de slachtoffers raakte gewond door vuurwerk dat anderen afstaken. Het totaal aantal doden door het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is met de twee van dit jaar opgelopen tot 13 in de laatste 15 jaar. En in Rotterdam wordt vanavond de doodgeschoten rapper Vice herdacht. Op het Heemraadsplein zijn honderden mensen bijeengekomen. De rapper kwam in de nieuwjaarsnacht in Rotterdam om het leven bij een schietpartij. De aanleiding was waarschijnlijk een ruzie over een omgestoten drankje in een café. De schutter is voortvluchtig. Het weer... Het is bewolkt, lokaal kan een bui vallen. Minimumtemperatuur 6 graden. Morgen ook veel bewolking met verspreid wat regen. In de middag wordt het 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. <tieden>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 En dat betekent dat het tijd is voor de nieuwjaarsreceptie. Die is gehouden op de Pedal Club op het circuit. En we gaan proberen contact te zoeken met een team wat er aanwezig is. En we horen al wat op de achtergrond, maar er is nog geen microfoon aangesloten, zouden we horen. Jongens, op het circuit horen jullie mij. Hallo, hallo, hier is de studio. Tot nou, de tussentijd dat wij uh, verbinding uh, gaan krijgen met, uh, met de paddock op het circuit voor de nieuwjaarsreceptie, waar CFM aanwezig is, zullen we nog even wat uh, muziek draaien. te krijgen met de paddock op het circuit. Hallo jongens in de studio, hier is Cor. horen jullie mij? Ik hoor geklop op de microfoons, maar meer ook niet. Ik hoor alleen nog een sterke ruis. Komen wij binnen op het circuit en komen jullie, jullie komen hier binnen, maar ik hoor geen geluid en ik hoor nog geen stemmen. Ja. Ik hoor nu muziek. Zeg eens wat jongens. Jullie zijn nu live op de radio, doorgeplikt vanaf het circuit... We proberen vergeefs inmiddels contact te krijgen met de paddock. Dat is nog in de testfase. Om half acht zou de receptie beginnen. En dit zijn de voorboders dat het allemaal gaat komen. De tussentijd proberen wij nog steeds contact te krijgen met het circuitpark Zandvoort. Zeker de Perk, waar de nieuwjaarsreceptie vanavond wordt gehouden. En daar is alles aan gedaan om het signaal They door te krijgen. Said, en inmiddels horen we muziek hier in de studio. Jongens, schrijf even een seintje wanneer ik zelf in de taxi kan stappen en uh, daar kan komen. We're still together, still Inmiddels is de muziek even uitgevallen, maar dan komt hij weer. Het is vrijdagavond, 4 januari. En vanuit het uh, heel erg gezellige circuitpark Zandvoort uh, is dit de nieuwjaarsreceptie. Je bent wild, ineens aan het praten. Ik dus ben ik ineens denk, ja, aan het praten. Ja, nee, dat, dat gaat, gaat makkelijk. Ik, ik wil ja. trouwens eerst even al onze luisteraars uh, een bijzonder, gelukkig, gezond en voorspoedig 2019 wensen. En uh, dat iedereen uh, mag uh, krijgen wat hij hoopt. Ja. Dat is ja. vooral heel erg ja, belangrijk. Dat, uh... Naast mij zit uh, Jaap Kopen. Eh, goedenavond, goedenavond, Jaap. <laughs> goedenavond. <Is dat laughs> ik ben zo gewend aan goedemorgen. Nee, dat is morgenochtend weer. Dat is morgenochtend weer. Maar maar ja. Morgenochtend, ja. Nee, morgenochtend hoef ik ja, geen diensten. Ja. Nee, wij uh, zitten hier in de, in de bocht van de, ta de Tarzanbocht, in het grote gebouw. En uh, nou, uh, heel wat bedrijven en organisaties en politieke partijen hebben zich hier al bij elkaar uh, verzameld. En zometeen uh, komen om half acht komen de gasten binnen... Als het goed is. De ja, eerste gasten. Ik voeg er nog iets aan toe. Want uh, misschien hebben de mensen die hier onderweg al het gewerkt. Er staan een aantal van die trucks. Er staan ja. er al in, uh, in de trainers. Ja, er zijn uh, vandaag dat trainingen geweest. Ja, precies. Maar dat heeft ook alles te maken met het, een beetje het nabootsen van die winterrace. Ja. De nieuwjaarsrace die morgen plaatsvindt. Precies. Dan kunnen de rijders al een beetje wennen aan het idee dat als om een uh, uur of vijf dan gaat het licht langzaam uit. En dan moeten ze dus in de donker rijden. Nou, dat is de reden waarom ze dus dat... Uh, gaat dat, uh, uh, dat, uh, dat uh, precies. Dat doen. Dus uh, vandaar uh, dat, dat, uh, dat dat een, ja, een, een, Even een manier is om is. eventjes erin te komen voor de mensen die hier... Uh ...morgen dus mee, mee gaan doen aan de nieuwjaarswedstrijd. Precies. Het is overigens voor iedereen die dus nog in de auto gaat stappen en hier naartoe komt. Uh, je kunt doorrijden naar achteren. Dus helemaal naar de Tarzanbocht. En daar is een parkeerterrein en daar kun je je auto kwijt. En uh, ja, mocht het daar vol zijn, dan zullen we ongetwijfeld de mensen naar een klein stukje verder verwijzen. Maar je kunt natuurlijk ook komen fietsen. Je kunt komen lopen. Het is een mooie wandeling hier naartoe. Het is een beetje koud Ik ben buiten. Ik ben het is ja, maar het is koud, maar het is wow. wel droog. En er staat een fris. beetje wind. Het is fris. Ja, maar goed, dan kun je van alles tegen ja, doen, ja. inpakken en zo. Ik heb uh, al... Uh, de burgemeester is er al. Zijn vrouw is al uh, met hem samen hier gekomen. Uh, ik heb diverse politieke partijen al gezien. Uh, onder andere een van de sponsoren, Leo Determan met zijn vrouw. Die uh, zijn ook al hier aangekomen. De brandweer heb ik gezien. De reddingsbrigade. Uiteraard uh, ook de mensen van de... Padvinderij. Nee, ik moet zeggen... Padvinderij, nee, scouting. Ja, nee. scouting. scouting Nederland. Ja, Sorry, ik kon even niet op het woord komen. Maar Scouting Nederland uh, is... Uh, die zijn hier ook al, want... Die gaat iedereen uh, begeleiden... Die hier naartoe uh, komt... Uh, met een lichtje... Of met wat voor begeleiding dan ook... Uh, helpen ze mensen... Ah. Om hier naartoe te komen... Ik, ik denk dat het heel erg gezellig gaat worden. Ik vind het een prachtige ruimte. Het is, uh... Uh, dit is uh, een ruimte die een beetje ook van het circuit, uh, uh, ja, de circuit-eigenaren zelf afkomstig is. Hè? Bernard van Oranje en Menno de Jong hebben dit een beetje bedacht. Omdat het is een aanvulling op datgene wat het circuit eigenlijk nog een beetje uh, niet had. Ja. Deze... Uh, deze, ja, het is eigenlijk een tent, maar... Uh, ja, het is we... een beetje een VIP-lounge, hè? Ja, Want, uh, als nou ja, de, uh, je speciaal... kan huren. Ja, het, is, ja, precies. het is de bedoeling uh, dat, je, dat als je hier dus ja, een dag hebt of wat dan ook... of er is hier een evenement aan de gang dat je zegt van... Uh, nou, ik heb toch al heel wat over, dan kan je dat ding dus huren hè, voor... Uh, voor een halve dag of voor een hele dag. En dan kan je dus hier je, je mensen laten komen. Ja, helemaal geweldig. Maar hij uh, is ook geschikt voor presentaties en dat soort dingen. Ja. Want afgelopen jaar, dat weet ik nog wel. Uh, was hier ook uh, de presentatie van uh, de Jumbo Racedagen. Die heeft hier ook uh, plaatsgevonden. Nou, wat een mooie gelegenheid is dit. Uh, nou, uh, nogmaals. Uh, iedereen, uh, kom hier naartoe. Kom gezellig. Uh, een uh, drankje drinken met de gemeente en alle sponsoren. Om het nieuwe jaar in te luiden. Ik, ik krijg een, uh, een seintje van de regie. Ik weet niet waarom. Gaan we muziek gaan we draaien we of muziekier? mogen we nog even doorpraten? I don't wanna like him, we be honest. I know why you're sitting on my chest. I don't know what I do without your comfort. If you really go first, if you really left.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 I've seen it on TV, I know how it goes Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave talking about Well, what you talking about? I see your lips moving. Well, what you talking about? What well, What you talking about I see your lips moving for what you talking about. Or what you talking about. Double one, double one. Yes, I'm the plug with the goods, I'm the one. They try to take with the can, but I bun on them. Man trying to make moves, I'm a son on them. With the tools, I'm a run. Run up the rhythm, run, run up the drum like, hmm. I'm a do what I want. I make the moves, 'cause I got the jump. Just call me for delivery. They know me. I got sushi. Just call me for delivery. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi.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 Pick the phone, hit me up and we go If you late, then you miss on the road I'm the beat I never change that Call me and they can arrange that Never stop I repeat and they know I'm the plug and I come with the most I'm the beat I never change that Cause everybody know I be on the go Just call me for delivery To Sunday, whatever you need, to Hi, Merck and Cremon Restaurant. Hi. I would like to order some sushi. Can I have some more Imaki rainbow? Mm-hmm. Edamame and sashimi. I want spicy noodles too. Do you have bubble tea? Yes, we do. I got the bag.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 Hier. Jaap, ja. jij gaat dingen vragen aan Erik, ja. dat lijkt me heel verstandig. Nou ja, het was, ik maak even een kleine anekdote, want het was ergens in de week voorafgaand aan kerstmis. Toen zat ik al even ergens in Zandvoort op een terras en toen werd aan Erik gevraagd van hoe staan we ervoor en wat zei je toen Erik? Ik, we zijn nog steeds in de race. Ja, zie ik. <laughs> daar is eigenlijk alles mee samengevat. Maar uh, dat, uh, laten we, dat laten we even uh, liggen, dat hele verhaal. Want uh, ja, daar is toch uh, eigenlijk nog niet zoveel uh, eenzinnigs over te zeggen. Uh, maar we kijken wel uit nu naar bijvoorbeeld morgen. Want morgen is die... Is die winterrace uh, hier uh, op het circuit? Ja, dat klopt. Uh, morgen is al het eerste race-evenement. Uh, vandaag hebben we trainingen gehad. Die zijn net afgelopen om 7 uur. Hmm. Uh, het is een nieuwjaarsrace en die start om, 4 uur s middags, of van, uh, sorry, om 3 uur. S middags. Ja. Uh, en die duurt tot 7 uur s avonds. En dat betekent dat de laatste 2, 2,5 uur in het donker verreden worden. Ja, en en dus dat de... is dat ook de reden dat uh, op vanmiddag dus een aantal van die rijders uh, al een beetje moesten kennis maken klopt. met het feit ja, dat het ja, licht uh, ja, gewoon ja, klopt. uitgedaan wordt? Ja, er staat natuurlijk wel wat lampen langs het circuit, want helemaal zonder verlichting kunnen we dat niet doen en natuurlijk hebben de auto's zelf ook wel verlichting, mm -hmm. maar ja, het is eigenlijk uh, ja, de enige keer in het jaar dat hier in het donker echt voor een uh, serieus evenement in het donker geredeerd kan worden. Ja. Dus voor de deelnemers ook heel speciaal. Die krijgen dan toch een beetje het gevoel van de 24 uur van Frankrijk of de 24 uur van de Nürburgring of Le Mans. Ja. Hè, dat we dat in Zandvoort hebben. Helaas uh, wij zeg ik dan helaas, maar misschien voor veel verantwoorders weten dat hier geen 24 uur steeds verreden worden. Nee, want daar ben ik het ook wel mee eens. Dat zal natuurlijk heel veel, veel overlast geven. Maar ja, tot 7 uur s'avonds kan wel nu in de winter. En ja, het is natuurlijk geweldig dat, dat we dat morgen weer hebben hier. Ja, dit is dan eigenlijk de eerste, hè? het eerste echte grote evenement wat, wat hier plaatsvindt. Maar als, je, als we kijken even naar de kalender van dit jaar. Staan daar eigenlijk nog dingen op waarvan, uh, ja, waarvan je kan zeggen dat is echt iets voor de autosportlief? Ja, we hebben echt een hele mooie kalender voor dit jaar, we, kan ik zeggen. Uh, als je echt puur naar de sport kijkt, denk ik een van de mooiste die we de afgelopen jaren gehad hebben. Uh, we hebben in uh, mei weer de, de Jumbo race dagen natuurlijk, met, uh, met Max Verstappen. Wat natuurlijk al uh, fantastisch is dat dat ook weer al voor de vierde keer op rij, eh, dat, dat, uh, dat het evenement hier plaatsvindt. Daarbij hebben we ook weer het wereldkampioenschap Tourwagens, dat weten zeer wat, uh, wat komt rijden. En nog een heel ander mooie supportraceprogramma in juli, juli hebben we de, sorry, 13, 14 juli hebben we de het Blancpain GT World uh, Challenge weekend. Dat is een beetje min of meer is dat eigenlijk, uh, ja, omdat de DTM ja klopt, is, uh... nee dat klopt. Uh, kijk, wij kunnen ieder jaar maar vier grote internationale evenementen organiseren, omdat we natuurlijk beperkt zijn tot 12 geluidsdagen per jaar. Uh, voor internationale evenementen hebben we die dagen nodig. Dus dat zijn, zeg maar, een evenementen drie dagen, dus dat kunnen we vier keer per jaar doen. Nou, DTM viel af. Uh, dit jaar, dus we konden andere kant op. Dan hebben we de blanc GT World Challenge. En ja, dat, is, dat wordt een geweldig spektakel. Dat is met uh, de, de beste GT3-coureurs uh, en het uh, mooiste GT3-veld wat er is in Europa. Komt hier racen. Maar ook de, het Europese GT4-kampioenschap komt hier naartoe. En wat heel speculair gaat worden is dat we de Lamborghini Super Trofeo in Zandvoort gaan krijgen. En dat is ook nog nooit eerder geweest. En dat zijn 45 Lamborghinis Huracan. Dat zijn echt hele dure, peperdure auto's. Uh, ja, die gaan hier rijden. Om, uh, en die doen vijf races per jaar wereldwijd. En daarvan is er dus eentje komend jaar in Zandvoort. Op 13 en 14 juli. Dus dat is uh, fantastisch. Uh, dan hebben we natuurlijk de Aardig GT Masters in uh, augustus, wat ook al jarenlang eigenlijk een vaste waarde is op onze kalender. Met een hele mooie race voor GT's, tourwagens, uh, maar ook de Porsche Carrera Cup bijvoorbeeld, die, die komt hier dan naartoe. En uh, ja, dan hebben we in uh, begin september, op 7 en 8 september, de Historic Grand Prix, dus de 8e editie. Ja, dat wordt natuurlijk ook weer mooi. En ja, wat zou er mooier zijn? He, uh, als die Historic hier dit jaar een beetje de inleiding gaat worden naar uh, een echte Kramperie in 2020. He, daar zijn we op dit moment natuurlijk heel hard mee aan het werk. En uh, we gaan het net al aan. Daar kan u op dit moment nog geen niks zinnigs over gezegd worden. Uh, behalve dat we gewoon inderdaad toch volop in de race zijn en uh, ja, ons uiterste best doen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ik ga nog even toch naar september, hè? want dat blijft iets speciaals. Maar ook denk ik hier met, uh, met het oog op. Nou, wat vanavond is, hè? het is voor Zandvoort en de Zandvoortse inwoners en noem maar op deze nieuwjaarsreceptie. Maar eh, in feite is dat verhaal met die historische Grand Prix eigenlijk ook uh, ja, toch een beetje uh, wat, ja, het, wat, wat het, doet aan een nostalgische klopt, de nostalgische gevolgen Klopt, het hoort natuurlijk bij Zandvoort. Hè? Uh, de... Al die auto's die hier in het verleden al geracet hebben, die weer terugkomen. En natuurlijk de connectie met het dorp, met, die, met parade met raceauto's op zaterdag naar, naar, naar het dorp. Ja, Dat maakt het evenement uniek en, uh, en heel geliefd. En, en ik merk ieder jaar weer... Dat er veel meer interesse uit het buitenland nog komt voor dat evenement. Omdat dat zich ja, in de wereld eh, zeg maar, zich eh, verspreidt, zeg maar, dat woord. He, dat het hier zo'n leuk... ja, zo gaaf, leuk weekend is. Ja. He, het begon natuurlijk zes jaar of zeven jaar geleden eigenlijk met een lokaal evenement. En dat is inmiddels uitgegroeid. Iets wat wereldwijd in ieder geval in die oostelijke bekend is. Ja, en wat alleen nog maar verder kan gaan groeien. Ja, dus, er valt daar eigenlijk ook nog wat over te zeggen. Over dat evenement. dat daar misschien nog weer iets speciaals plaatsvinden. Ja zeker uh, en daar zijn we ook volop mee bezig om daar weer natuurlijk een hele mooie bijzondere autos te krijgen bijzondere rijders eh, die een historie hebben met zandvoort of, uh, of ander, uh, anderszins met de autosport ja en dat willen we natuurlijk ook hier volop uh, naartoe, uh, naartoe, te naartoe naartoe kijken dat uh, er is nog wat. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen de baan, is niet alleen voor de autosporters, Ik heb hem ook begrepen. Er is een circuirun, er is ook een, uh, een, uh, ja, een soort evenement met uh, fietsen. Dat, uh, dat, ja. dat staat er ook allemaal Klopt, in. ja nee, dat staat ook allemaal op de klender. Laatste, de laatste zondag in maart de uh, Runners World circuirun. Uh, Volgens mij al voor de twaalfde keer zeg ik even uit mijn hoofd nu. Uh, dat heeft in de laatste jaar weer geweldig. En niet alleen hardlopers, maar ook wandelaars en fietsers. Er zijn meer dan 15.000 mensen actief op het circuit uh, dat weekend. Dus dat is hartstikke mooi. En Cycling Sanford inderdaad. Uh, tweede weekend van juni, uh, ook weer op de kalender. En uh, ja, 24 uur fietswedstrijd. Hè. Is leuk is ook altijd, dat doen we tijdens het weekend, dat ook de 24 uur van Le Mans plaatsvindt in Frankrijk. Dus dat is ook een leuke koppeling dat er in Nederland een uh, 24 uur wedstrijd op, uh, op fietsen plaatsvindt. Allemaal voor het goede doel. Ook voor het goede doel, ja. ja. ja. ja. ja. Goed, Erik. Uh, Dank je wel even voor de, de toelichting op uh, de kalender. Graag gedaan. En, uh... Ja, ik, uh... We gaan weer handjes schudden. Ja, ik denk dat het handje schudden wordt. Uh... Dankjewel. Ik kijk, ik kijk even uh, Mike, uh, Mike weer aan. Of uh, ga jij nog wat? Uh, Zee, ik wat, weet uh, niet, uh, zijn, we, zijn we er nog? Of, uh... ja, je, ja, we zijn er nog. Oké, okay, nou dat uh, was Erik Rijers dus. En uh, ja, ik zie heel veel mensen binnenkomen. Ik wil toch echt tegen de bewoners van Zandvoort zeggen. Als jullie zin hebben om hier naartoe te komen. Ga naar het Raadhuisplein. Ga kijken, want daar zijn taxis. En die brengen jullie hier naartoe. En jullie worden ook weer netjes naar huis gebracht. Dus denk niet het is te ver, het kan niet. Maar kom gewoon hier naartoe. Via de taxi. Of misschien is er iemand met wie je mee kan rijden. Er is zelfs een uh, soort met tuk-tuk. Maar ik weet niet of die in bedrijf is. Ik, zegt, ik weet ook niet of dat die tuk, -tuk Oh ja, nee, die is niet in bedrijf. Er staat hier binnen een tuk-tuk. Maar ah, die zal het niet proberen. doen. We kunnen nee, nee, proberen. Ja, we kunnen proberen inderdaad. Goed, uh, we gaan uh, nog even naar een muziekje luisteren. Ik heb geen idee wat er op de playlist staat. Ik heb van alles klaarstaan. Maar het zal vast goed komen. We spreken uh, u straks weer. Dag, yes, tot straks. Ja, yes, dan gaan wij uh, door uh, naar de volgende plaat. En dat is uh, It Happens Sometimes van Jack Back, waarop ik hoop dat jullie er klaar voor zitten. I wanna raise my hand. Sometimes I wanna do my dance. Sometime sometime sometimes I need to free my mind. Sometimes I get real, real high. Sometimes I wanna lose control. Sometimes the beat touch my soul. Sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes. Sometimes I wanna raise my hand. Sometimes I wanna do my dance. Sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes. Sometimes I wanna lose control. Sometimes the beat touches my soul. Sometimes. Irene is weer aangeschoven met een nieuwe gast. Die gaan we er even bij halen. Irene. Nou Irene. Jij bent aangeschoven met een gast. En uh, we zijn weer uh, terug in de uitzending. Ik heb uh, naast mij een uh, gezellig meneer zitten. Wil je je even voorstellen? Dat wil ik graag. Hendrik sinds 70 jaren de verbeelding Zandvoort. En de verbeelding Zandvoort, voor de mensen die dat niet kennen? ga ik uitleggen. De uh, Zandvoort is een initiatief van de gemeente Zandvoort. Uh, en het is om mensen met een lange afstand naar de arbeidsmarkt... ...toch te betrekken bij de maatschappij. zich dus nuttig te kunnen maken en daar helpen we ze bij. Kun je daar ook uh, voorbeelden van geven van hoe dat gelukt is? Zeker, uh, want er zijn wel degelijk ook uh, uh, dingen gelukt. Mensen die uh, vanuit toch een, een positie, dat ze geïsoleerd zijn uh, uh, met, met schulden of, of uh, welke achtergrond ook, toch ook aan een baan geholpen worden. Maar er zijn ook mensen die uh, die stap nog uh, te groot vinden en die worden dan met een dagbesteding, uh, uh, wel op arbeidsniveau worden ze begeleid om toch uh, nuttig te zijn, uh, mensen te ontmoeten en zo deel uit te maken van de maatschappij. En, en hoe komen die mensen bij jullie? Wat, wat, moeten ze zich daarvoor aanmelden of is er een... Een soort coördinatie van bijvoorbeeld bij, dat er een arts is die zegt van nou misschien is dat iets voor je. Een huisarts of een, een andere hulpverlener. Er zijn, de, de, de zijn uh, verschillende instroommogelijkheden. Uh, het grootste deel dat uh, wordt aangemeld door de sociale dienst Halem Sanvoort. Zij hebben een bijstandsuitkering. Uh, en maken ook deel uit van de participatiewet. En zodoende komen ze bij ons om te kijken of er ook een aansluiting kan zijn bij de gemeente Zandvoort en de maatschappij. Maar er zijn, ik, we werken ook samen met bijvoorbeeld de wijkagent. We werken samen met uh, reclassering of andere instellingen uh, die bijvoorbeeld mensen kennen waarvan ze denken, nou die hebben ondersteuning nodig om een volgende stap te kunnen maken. Nou, uh, hebben jullie dat al. Want hoe lang bestaan jullie al? Uh, ik denk dat het voor Zoom Nou, ik denk een jaar of vijf. Ja. Kun je zeggen dat je in die vijf jaar. Uh, hey, jullie hebben een doelstelling, dat is duidelijk. Uh, dat jullie in de loop van de tijd uh, toch je programma een beetje aangepast hebben of dat jullie tot ontdekking gekomen zijn van nou. Uh, uh, we moeten nog andere dingen erbij doen. We moeten nog wat meer erbij doen. Of we moeten een klein stapje aan de andere kant op uh, gaan maken. Uh, de activiteiten die we nu doen. Die, uh, nou ja, die, uh, die zijn vooral om instellingen en bedrijven nog meer uh, in, samen te werken met ons. Om mensen te kunnen plaatsen. Al is het voor stage. Voor uh, werkervaring. Uh, en ook uh, de bedrijven hopen we uh, nog meer te kunnen interesseren voor, uh, nou, de, um, om mensen te kunnen plaatsen... om mensen aan te nemen en verder te kunnen helpen. Met ondersteuning, hè, want die blijft de ja, ondersteuning wat, van we ons. Dat wou net vragen. Er, er blijft een ondersteuning totdat mensen zelf zeggen of aan te geven van nou, het gaat nu eigenlijk zo goed met me. Ik, ik red me en ik heb een nieuwe uh, lijn gevonden die ik uh, kan gaan lopen. En dan is het over. Zeker, er is een financiering om de begeleiding te doen, maar zodra dat niet meer nodig is en mensen zelfstandig zijn, dat kunnen ze aangeven, maar dat kan ook via de begeleiding aangetoond worden, dan kunnen ze zelfstandig verder. Maar soms vallen mensen ook weer terug en dan kunnen ze toch weer bij ons terecht Mag om weer een stap te maken. Mag altijd. Nou, dat is heel mooi. Ik, uh, ik hoop dat je uh, volgend jaar uh, hier weer bent. En dat we dan misschien... Ja, wat zal ik zeggen. Uh, een succesverhaal van je mogen horen. Dat lijkt me heel mooi. Zeker. Goed zo. Dankjewel voor de, voor de uitnodiging. Je, graag gedaan. En we gaan weer even terug naar een muziekje. Ja, dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Mooie intervuurreden. Ja, heel goed. Dankjewel. Bedankt. Ondertussen gaan we verder hier op uh, de nieuwjaarsreceptie. Ja, nogmaals natuurlijk op het circuitpark Zandvoort. Waar we hier uh, staan staan we er helemaal om te genieten uh, heb ik voor die klaarstaan, slaan Meijert en crisscross amsterdam met whenever en dan uh, komen we uiteraard straks met jullie terug met nog veel meer interviews en natuurlijk de nieuwjaarsborrel baby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 Even a won't get me I'll meet you every night In every dream I find your love That makes me smile Whenever, wherever We're meant to be together I'll be there and you'll be near And that's the deal, my dear We're over, here under You'll never have to wonder We can always play by ear And that's the deal, my dear Ik wil natuurlijk nog wel op wijzen dat er natuurlijk nog ruimte genoeg is. Ondanks dat het natuurlijk helemaal vol met allemaal gezellige mensen. Die hier zijn om uh, ja, het nieuwe jaar te vieren met elkaar. Is er natuurlijk nog ruimte genoeg. Dus kunnen jullie komen, wacht die taxi. Of kom hier naartoe rijden op de fiets met de auto. Het wordt één groot gezellig feest. En ga er zeker van gaan De nieuwjaarsreceptie van KFM Zandvoort op de Speedpark Zandvoort. And that's the deal, my dear And that's the deal, my dear And always play by ear And that's the deal, my dear What you talking about? Talking Well, what What right talking about? I see your lips moving. right well, What you talking about? Well, what What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 Oh what you talking about I see your lips moving for what you talking about I see your lips moving for what you talking about Ah, natuurlijk, voordat we doorgaan naar de volgende plaat, heeft Irene natuurlijk weer iemand kunnen strikken natuurlijk, voor een interview. En ik ga haar eens even klaarzetten. Irene, jij krijgt van mij de koptelefoon door. We gaan. Ja, bij ons uh, zit uh, Maarten Koper. Je bent de voorzitter van de Rotary uh, Zandvoort. Mag ik dat zo zeggen, Rotary Zandvoort? Ja, zo heet dat ook. Rotary Club okay, even, Zandvoort. Ja, ja. Maar goed. Wij kruipen een beetje dicht bij ja, elkaar. Ja, we kruipen uh, dicht bij anders is het niet te volgen. Op de eerste plaats, omdat het heel koud is buiten, maar op de tweede plaats. Omdat we anders elkaar niet zo goed kunnen verstaan. Uh, ja. Goed. Uh, het begin van een nieuw jaar. Um, nou, eigenlijk wil ik niet kijken naar het jaar wat geweest is, maar... Uh, zijn er dingen uh, vorig jaar gebeurd waarvan je zegt, uh, dat gaan we dit jaar uh, totaal anders doen? Of zeg je, nou, we hebben het eigenlijk fantastisch gehad en we gaan door op de weg die we al uh, hebben gehad? Uh, wat er het afgelopen jaar gedaan is, is uh, eigenlijk tot onze tevredenheid gebeurd. Het is, is geslaagd, maar er zijn altijd verbeterpunten. Als we als voorbeeld nemen de Santa Run, die we op 23 december in het dorp gehouden hebben, voor de eerste keer... Uh, dan uh, zijn daar een aantal dingen niet, niet, niet goed gegaan, waarvan ik zeg, ja dat moeten we volgend jaar uh, zeker beter doen, eerder opstarten, uh, zodat we eerder de vergunning hebben van de gemeente. En dan kun je uh, eerder uh, reclame maken voor de hele loop en dan krijg je ongetwijfeld meer deelnemers. Ja, want hoeveel waren er voor dit jaar? Wat zeg je? Hoeveel waren het er dit jaar? Uh, dit jaar hebben we 150 mensen, mannen was en vrouwen en kinderen meegenomen. Daar was ik al blij mee, want ik had gezegd als we 150 halen de eerste keer, dan, dan vind ik dat heel goed. Ja. Dus ondanks het slechte weer, want het regende die dag, ja, ja, het de hele was een dag. Hele... Een natte dag was het. Ja, we hebben er toch 150 uh, mannen, vrouwen en kinderen meegelopen. En ik hoop dat dat gaat uitgroeien ja. tot uh, honderden. Ja, misschien moet je dat de tijd geven. Ja, want het is een ontzettend leuk evenement. Wat uh, acht jaar geleden begonnen is in, uh, in uh, Gorken. De Rotary Club daar heeft het uh, voor het eerst gedaan. En in Haarlem is het ook al drie, vier jaar uh, en daar lopen 2000 mensen mee. Maar dat is natuurlijk wel een grotere, grotere plaats. Dus ik denk zeker dat we in Zandvoort tot een paar honderd mensen moeten kunnen komen. Zijn die, zijn die, uh, die center runs op dezelfde dag op dezelfde tijd? Nee, of nee, nee. zijn dat verschillende data's? Het zijn de, uh, verschillende data, maar het is, valt wel altijd voor de kerstdagen. Het heeft natuurlijk iedereen een een kerstmannenpakje. Dus uh, Uiteraard. het moet uh, in, de, in de week voor Rondom kerst georganiseerd worden. Maar de een doet het uh, op zaterdagochtend, de ander op Zaterdagmiddag of zaterdagavond of vrijdagavond in Haarlem altijd. En uh, wij hebben mede ook, omdat je gebonden bent aan... Uh, er was een uh, sprookjeswandeling in het dorp. Klopt. Hebben wij voor de zondag gekozen. Ik vind het leuk als het dan een beetje aan het eind van de middag is. Dat het uh, uh, zeg maar wat donkerder is. Dat de mensen kunnen genieten van de, van de lichtjes. En dan, dan zie je al die kerstmannen door het dorp heen lopen. En dat is een vreselijk leuk gezicht. Ja. Nou ja, goed. Uh, heel veel evenementen in Zandvoort zijn ooit klein begonnen... Ja. En uh, zijn uiteindelijk uitgelopen te, uh, he, tot, tot, tot een heel groot evenement. Ja. Ook, ook de run op het circuit, om die maar even te noemen. Dat was eerst ook een, een redelijk bescheiden evenement. En het is toch nu ook een gigantisch evenement geworden. Ja, ja. Dus wie weet uh, wordt dat voor de Center Run uh, volgend jaar ook wel het geval. Ik, ik heb er alle vertrouwen in dat volgend jaar een uh, groter evenement gaat worden. Absoluut. Ja. Ja. Ja. En wat zijn er nog meer voor dingen die op stapel staan dit jaar? Uh, voor het komend jaar, waar we nu weer ons op gaan richten, dat is natuurlijk de, inderdaad weer de circuitrun. Uh, eind maart, altijd de laatste zondag in maart. Uh, uh, daarnaast uh, gaan we dit jaar ook voor het eerst iets doen aan de, de plastic soep. De uh, Rotary Club in Amsterdam heeft daar het initiatief voor genomen. En heeft heel veel Rotary Clubs in Nederland al daarvoor geïnteresseerd. En zeker ook in de, in de regio hier in zuid kennemerland en uh, nou ja, wat is er voor zand wordt er niet beter dan om het strand natuurlijk proberen zo schoon mogelijk te houden. Ja. En daar zijn wij niet eerste in, dat besef ik ook. Er zijn al verschillende organisaties die zich daarvoor inzetten. Dus ik, uh, ik heb toevallig van de week uh, voor het eerst contact gehad met een van die organisaties. En daar gaan we binnenkort mee praten. Want ik vind we hoeven niet allemaal hetzelfde wiel uit te vinden. Dan kun je ja. beter elkaar gaan helpen. Help elkaar, en zeggen precies. nou dan maak je er één grote actie van met alle organisaties bij elkaar. Dus dan gaan wij daarin ook meehelpen en ondersteunen om het strand zo schoon mogelijk te houden. Ja, nou, ik, ik vind het altijd wel bijzonder dat... Uh, kijk, um, er zijn bepaalde dagen hè, dat ook scholen zeg maar, met elkaar dan het strand op gaan en het strand schoonmaken. Halen dan heel veel vuil op. Daar, daar schrik je van. Als je, als je ziet Zeker, wat daar nou, dan ja. weggehaald wordt. Uh, uh, je zou toch moeten denken dat dat niet meer nodig is. Hè? Dat, nee, dat nee. mensen gewoon... Maar kijk maar weer wat er de afgelopen dagen aangespoeld ja, is. Ja, Er komt op, ook best wel eiland. veel uit de zee. Ik loop ja, ja, ja. toch wel bijna elke dag loop ik over het strand. Uh, s ochtends vroeg. Uh, ik heb mezelf uh, voorgenomen. dat uh, Ik heb een, een tasje altijd bij me waar de bal in zit van de hond die ik bij me heb. En dat tasje dat vul ik met al het plastic wat ik tegenkom onderweg. En dat gooi ik dan bij huig. Bij Ter gooi ik het in de prullenbak, is mijn tasje weer leeg, zodat het balletje erin kan. Ja, er, zijn, er zijn aardig wat mensen die dat soort zaken doen, ook in de duinen. Dat, dat zie ik ook. Die hun hond uitlaten in de duinen en dan het vuil verzamelen. Ja. Ja, ja, ik heb daar een enorme bewondering voor. ja, dat nou ja, moet nog steeds... Maar eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn. Nee, maar wat ik eigenlijk altijd vind, als je in andere landen komt, dan zie je daar hele grote afvalbakken staan. En ik vind dat in ons land, we zijn een klein land, maar die afvalbakken zijn ook altijd klein en altijd vol. Ik denk ja. als we wat grotere bakken zouden hebben staan, dat, dat je dan ook al een deel van het vuil ja. daarin kwijt kan. Nou ja, de, ik, er zijn heel veel... Maar het is ook een, een, een kwestie van uh, het, gedrag moet ja, ja. het gedrag moet ja, veranderen van mensen, absoluut. Ja. Ik, ik was op